De fraude bij Olympus kwam drie maanden geleden aan het licht. De Britse topman Woodward werd toen ontslagen omdat hij excessieve betalingen aan externe adviseurs en dure overnames van andere bedrijven aan de kaak had gesteld. Een dag voor de Republikeinse voorverkiezingen in New Hampshire is favoriet Mitt Romney door zijn concurrenten neergezet als een meedogenloze kapitalist. Bij een debat over de gezondheidszorg zei Romney dat hij graag de mogelijkheid heeft mensen te ontslaan. Hij bedoelde dat hij wil kunnen overstappen naar een andere zorgverzekeraar... maar zijn concurrenten legden een verband met zijn verleden als ondernemer. Romney was topman van een investeringsmaatschappij. Aanhangers van Newt Gingrich, zijn tegenstander... brengen binnenkort een documentaire film uit... waarin wordt beweerd dat Romney als roofkapitalist... het leven van tienduizenden Amerikanen heeft verwoest. Dallend weer bewolkt en vooral in het noorden af en toe opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of vier...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 is already in force to me and it's enough. My, my, my,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 Just to play the game Some people think That the physical things Define what's within And I've been there before That life's a So full of the super. If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 Do